Dit prachtige weer drum en drumsolo van slagwerker Buddy Rich. u bent natuurlijk wakker en welkom bij Zier van Jazz yes, met Adam Spoor. Want u hoorde Rudy really Braaf op trompet, Bud Freeman, Tenor Sax, Jerry Milken, Barton Sax, George Wine piano, Lek, Jack Lesberg op de bass en Buddy Rich op de drums. En ik heb net een verhaal gehoord over saté. En daar kan natuurlijk Adam Spoor meer over vertellen. En ik ben Fred Kransberg. Ja, goedemorgen, Zandvoort. ...prachtige, overgrote gasthuisplein. En vooral nog welkom aan de groep JS-kenners yes ...die iedere maandag meestal wel uh, positief commentaar heeft op, de, op onze uitzendingen. En dat is de Grijze Plaag, de Golfclub van Duintjesveld. Uh, ja, over de sauté moet ik even zeggen. Fred die, die, die zette plaat de platen van Bud Freeman en Herbie Brof, die waren uh, in de 70 jaren en in de 60 jaren nogal veel in Nederland. En uh, uh, Bud Freeman was een, was een vriend van, van Descartes, van de Dutch Ook gingen zij op tooneel met de Dutch Winkels Band. En uh, ik werkte daar toen in, uh, in de tapperij in Scholkwijk. En daar hadden ze heerlijk saté. Dus ik heb voor Bud Freeman wel eens een saté gemaakt. Maar dat tezijde. Uh, het kwam er ook op omdat uh, weer de Dutch Winkels. Uh, Bud Freeman, Herbie Bruff, alle twee met de Dutch Winkels gespeeld. En ik uh, vond een juweeltje van de gebroederskaart. Kaart. En dat heet uh, de positie van Justice. On turn van de musical The Showboat, All Man River. in de Dutch Winkels bent Fantastisch. Het volgende nummer wat we voor u gaan draaien is heel bijzonder ook. Lilian Vieira. Dat is een Braziliaanse zangeres geboren in Rio de Janeiro en met een Nederlander getrouwd en in Nederland gekomen en op het conservatorium in Rotterdam haar studie voltooide. En uh, op tournee ging door heel Europa. Een fantastische zangeres. En die is over 14 dagen in de kroeg te zien bij Erik Timmermans. Dus uh, uh, u kan daar van genieten. Uh, ik heb een uh, stuk van haar meegenomen met het Metropole Orkest. Onder leiding van uh, Vincent Madoza. En ze zingt Carinoso. En... Oh, van uh, Lilian Vieira met het Metropole onder leiding van Vincent Mendoza en Lilian Vieira is uh, op 4 maart te zien in de krocht samen met uh, het uh, trio van uh, Erik Timmermans en uh, het is wel eens leuk om op te merken wat er in Zandvoort al aan jazz gedaan wordt en uh, Zandvoort is echt een jazzdorp geworden, ik was vrijdagavond even in uh, Café Oomstee van uh, Ton uh, en uh, daar was uh, een heerlijke boogie-boogie uh, aan de gang. En uh, vanavond, of, van, of vanmiddag, ik ontmoette daar Greet, onze Greet van den Berg, de accordeoniste. En die vertelde mij dat er vanmiddag in uh, Café Oomstee speelt Greet op de accordeon. Dat is een fantastisch muzikaal mens. En dat speelt ze met het Blue Heaven uh, trio. En het Blue Heaven trio is met de bassiste Rob Veenhuizen. En. De pianist Dirk Barton en op drums onze collega-presentator Peter de Boer. En het begint om vijf uur. En natuurlijk volgende week is het de laatste zondag van de maand En dan speelt Spoor 5 natuurlijk in het Wapen van Zandvoort En daar komt ook een gast bij, de dochter van Descartes, Jolanda Kaart, komt zingen En uh, u hoort hier twee stukjes achter elkaar Het eerste stukje is een compositie van de pianist van Spoor 5, dat is Frans Vertongeren En daarna hoort u gelijk een prachtige ballade zingen Gezongen worden door Jolanda Kaart. Fine and mellow, En dan doet ze toch een beetje denken aan Billy Holiday. So me Dat was het Rozenweg Trio en uh, Chicago, dat heeft u natuurlijk De firma Rieks Zwarte speelt in kaart. Na het dorp en intieme voorstelling over haar geboortedorp, maakt Annelies van Hullebosch nu in kaart bij de firma Rieks Zwarte. Voor in kaart zoomt ze uit op Vlaanderen, een landsdeel waar ze opgroeide. Samen met Jacqueline van Ede maakt ze een reconstructie in beelden geïnspireerd op het gedicht Groet aan Vlaanderen van Robert van in kaart is een woordeloos commentaar met veel voetnoten en kanttekeningen. Een visuele ode aan de herinnering dat live op het podium wordt gemaakt met maquettes, karton, tekeningen, hoekjes, rollenpapier, videocamera's en muziek. Wie deze speels- en creatieve uitzending of eigenlijk voorstelling wil zien, die kan terecht in de toneelschuur te Haarlem van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 maart. Ja, en nou we het toch over manifestaties hebben op 17 maart in Haarlem op, in de Sociëteit en Vereniging op de Veilweg vindt een, een... Jazz Marathon plaats. En deze Jazz is een hommage aan de twee Haamse muzikanten Rekaard en Ruud Brink. Waarvoor een standbeeld in Haarlem komt. En daar moet geld voor gegenereerd worden. Dus de hele dag kan u daar voor een tientje terecht. En er komt ook een cd van deze twee uit. Een van de mensen die op die uh, hommage spelen, dat is uh, pianist Rob Aagebeek. En in 1989 speelde ze Rob Aagebeek met ...met het Ruud Brink kwartet... ...met Harry Emery op de bas... ...en Jo Krause op de drums. En dat is een live opname... ...uit Vollebrecht. En uh, het kwam niet zoveel voor... ...maar hij deed het graag. Ruud Brink was niet alleen een fantastische saxofonist... ...maar ook... ...een ontzettend goede zanger. En hij zingt op deze cd... ...een prachtig liedje en het heet... ...They Can Take That Away From Me. We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I'll always, always keep The memory of The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that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 Yeah. 1989 in Brecht in Laren. En het volgende nummer is uh, voor mij uh, heel, uh, heel bijzonder. In over het is een, uh, een van mijn favoriete nummers van Hogie Carmichael. En het wordt gespeeld door uh, een van mijn favoriete uh, saxofonisten Benny Golson. Met Freddie Hubbard Top en Ron Carter bas, Marvin Smitty, Smith drums en Milgree Miller piano. En ze spelen de prachtige ballad Stardust. Stardust, uh, Betty Golsan, Freddie Hubbard en Ron Carter. Als componist uh, Hogie Carmichael dit had gehoord... dan had hij heel tevreden geweest. Uh, we gaan door tot het uh, nieuws van 11 uh, uur... met wel een, uh, een hele bijzondere zangeres de, de, van de laatste decennia. Uh, ik uh, vind het fantastisch hoe die meid... Tong, ja, ze is er al niet meer... Uh, Vlak na de dood is er een cd van eruit gekomen met uh, bijvoorbeeld ook een duet met Tony Bennett, maar dat heeft u vorige week voor Fred Kroosberg al gehoord. Nummer 1 van die cd, dat is uh, Our Day Will Come, dat is een, uh, in een reggae versie. En daarna komt The Girl van Ipanema en u hoort uh, Amy Winehouse. ZANG EN